Drie uur. Dit is Radio 1. De de graaf. Met de elfde etappe in de ronde van Frankrijk. De individuele tijdrit over 33 kilometer naar Mont Saint-Michel. Tony Martin heeft de beste tijd. We blijven de koers volgen in Radiotour. Na het NOS-journaal van drie uur met Joris Toobinitz. De vliegtuigbom die in Moerkapelle is gevonden wordt zaterdagochtend onschadelijk gemaakt. Dat gebeurt tussen half zes en half zeven ochtends. Om de Britse 500 ponder veilig te ruimen wordt de A12 bij Moerkapelle afgesloten en rijden er geen treinen tussen Gouda en Den Haag. Ook wordt er dat uur tijdelijk niet gevlogen op rotterdam Heek Airport en wordt de pleziervaart stilgelegd. Gisteren zag een kraanmachinist de bom opeens in zijn bak liggen. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingdienst... heeft voor miljoenen beslag gelegd bij een Nederlandse vastgoedondernemer. De man wordt verdacht van het oplichten van de belasting... valsheid in geschriften en witwassen. In totaal zou de schatkist voor 25 miljoen euro zijn benadeeld. Volgens de FIAT heeft de verdachte in 2006... tientallen miljoenen winst buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. In Nederland zijn in verband met de zaak vier bedrijfspanden en een woning doorzocht... En op Curaçao doorzocht de politie een kantoor. Bij de invallen is administratie en 200.000 euro in contanten in beslag genomen. In Rotterdam is een man van 25 opgepakt die een agent zwaar heeft mishandeld. De agent kreeg harde klappen op zijn hoofd en raakte gewond in zijn gezicht. Voor het incident viel de verdachte ook al ambulancepersoneel lastig. De ambulancemedewerkers wilden gisteravond iemand helpen die onwel was geworden... maar werden tegengewerkt door omstanders... Nadat de politie te hulp was geschoten, ontstond een vechtpartij. De Rotterdammer verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Op een basisschool in Midden-Nederland... is bij elf kinderen rode hond vastgesteld. In het gebied waar veel bevindelijk gereformeerden wonen... was al een uitbraak van mazelen. Veel ouders laten hun kinderen vanwege hun geloof niet vaccineren. Net als bij mazelen krijgen kinderen bij rode hond vlekjes op hun lichaam. Voor kinderen is de ziekte minder bedreigend... Maar als vrouwen in het begin van hun zwangerschap besmet raken... is er een kleine kans op afwijkingen bij de geboorte. In het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium is een vrouw doodgestoken. Over de toedracht is nog niets bekend. De politie kan alleen zeggen dat de steekpartij plaatsvond op een plek... waar geen publiek bij kan, vermoedelijk een ruimte achter een winkel. Winkelend publiek heeft dan ook niets gezien, zegt een politiewoordvoerder. Alexandrium, in de wijk Rotterdam-Alexander is een groot winkelcentrum met 200 winkels. De Britse sprinter Mark Cavendish is in de tijdrit in de Tour de France... met urine bekogeld en uitgefloten. Dat zegt een ploeggenoot van Cavendish, Jérôme Pineau. Kevin Dish duwde gisteren de Nederlander Tom Velers omver in de massasprint. Veel wielerfans nemen hem dat kwalijk, zegt verslaggever Gio Lippens. Pinot liet ook nog eventjes weten via de sociale media dat hij gisteren ongelooflijk trots was op het uh, publiek die de langste kant van de weg stonden in Bretagne. Maar dat hij die woorden nu toch wel weer intrekt, want dat hij zich nu echt wel schaamt voor zijn landgenoten. Het weer, af en toe motregen, maar meestal droog. Soms breekt de zon door. Het is 17 graden op de wadden tot 23 in Zuid-Limburg. Morgen begin bewolkt, daarna geleidelijk zon. In het weekend wordt het zonniger en warmer. Hier is informatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Er staan files op de A2, Maastricht richting Eindhoven... tussen Echt en Maasbracht, twee kilometer. Een aanreding op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. De, wa de weg was heel even dicht. Tussen Haps en Malden nog zes kilometer. Door een beschadigde bovenleiding... rijden tussen Weesp en Almere centrum geen treinen. De vertraging bedraagt meer dan een uur.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 Nederlandse politici creëerden een asielbeleid dat gelukzoekers moest afschrikken. Maar stonden ze ook stil bij de belangen van kinderen. Uitgezet. Vier documentaires over het lot van uitgezette asielkinderen. Vanavond deel 3. Opgejaagde kinderen. Om tien over negen bij de VARA op Nederland 2. Bent u werkgever?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 De Dumoulin is uh, om twee minuten over half drie gestart van Argo Shimano. Hij rijdt goed. En Guillaume, rijdt hij zich bij de beste tot nu toe? Ja, hij rijdt zich inderdaad bij de beste. Hij is in elk geval de snelste Nederlander na 22 kilometer. Hij is daar uh, toch sneller in ieder geval dan Liebe Westra, dan Lars Boom ook. Ik kijk even naar het verschil tussen Dumoulin en Westra. Dat scheelt toch wel een uh, 20 seconden. Tom Dumoulin heeft namelijk 1 minuut en 11 achterstand daar op Tony Martin... terwijl Liebe Westra daar met 1.31 doorkomt. En dat betekent gewoon dat hij met een hele goede tijdrit is. Deze toch wel frisse jongen uit uh, die ploeg van Argos Shimano... van wie eigenlijk heel weinig wordt verwacht. Die zei ook zei voor deze tour en tijdens de rustdag... Joh, alles wat ik hier doe is eigenlijk gewoon goed. Ik kan doen wat ik wil. Ik mag wel eens een keer proberen in de laatste kilometers. Ik moet gewoon knechten voor de sprinters die we hebben in de ploeg. En als ik dan ook nog een goede tijdrit rij... Het kan eigenlijk Eigenlijk nooit tegenvallen. Voorlopig valt het zelfs heel erg mee. Kijk ook naar de tijd van TJ van Garderen. Want die is toch wel goed bezig. Hoor. Ik zei het al, het ziet er mooi uit wat hij doet. Maar ja, aan zo'n renner zie je ook nooit of die nou leidt. of dat hij last heeft van die blessures. die hij in het begin van deze toer heeft opgelopen of niet. En uh, hij draait toch heel erg lekker op het eerste tussenpunt door. met slechts 18 seconden achterstand. op uh, de snelste tijd daar van Tony Martin. Maar dan moet je wel bedenken dat Lars Boom daar op 22 seconden van Martin doorkwam. En die eindigt dan toch uiteindelijk op 2 minuut 43 van de Duitse wereldkampioen. Dus het zegt nog niet veel die eerste tijden. Maar op dat eerste tussenpunt heeft Van Garder in elk geval even laten zien dat hij er nog is. En dat hij in ieder geval alles heeft gezet om hier een goede tijdrit te gaan rijden. En nu de muziek. Radio Tour de France. Well, Okay. Tom Dumoulin, net over de finish, Gio. In een mooie tijd? Ja, in een prachtige tijd. Voorlopig de vijfde tijd op 1 minuut en 45 seconden achter. Tony Martin, en dan mag hij zich toch echt in zijn handjes knijpen. Hij is sneller dan de Spaanse tijdrijkampioen. Uh, Castro Viejo. Hij is uh, nou ja, sneller dan heel veel andere mannen. Onder andere sneller dan de Nederlandse kampioen. Liewe Westra. En dat zegt toch wel wat over die tijd van Tom Dumoulin. Hij was op het NK en wint hem dus derde. Daar moest hij nog de grote mannen. De grote Nederlandse mannen voor zich laten. Liewe Westra en Nicky Terpstra. Maar hier doet hij het gewoon hoor. Tom Dumoulin. 1,45 op dit podium is echt absoluut knap voor een debutant. En uh, ben benieuwd hoe lang die tijd daar wel blijft staan. Er komen natuurlijk nog snelle mannen. Hij zal zeker. Zeker nog wel wat plekjes zakken, maar voorlopig geeft hij wel een visitekaartje af, deze Tom Dumoulin. Nog even de top 5 van het klassement. Tony Martin op de eerste plek, Thomas de Grendt tweede op 1-0-1. Dan Sven Tuft 1-35, heel vroeg gereden vanmorgen. Jeremy Roy op de, de vierde plek met 1-43 achterstand. En dan trots als een pauw, Tom Dumoulin op 1-45. Honderd keer door de France. Het de debuut van Henny Stamsnijder, 1980. Regen, slecht weer. We hebben veertien dagen compleet in de regen gereden tot we in Zuid-Frankrijk kwamen. En het was één het was durfde ellende. Er waren dagen, dan vertrokken we in de regenjassen en we kwamen met de regenjassen aan. Regen, regen en nog eens regen in de Tour van 1980. De Tour van Joop, Joop Zoetemelk, die als tweede Nederlander de Ronde van Frankrijk wint. De Tour dus ook van het debuut van Henny Stamsnijder, dat teleurstellend eindigt. 10 juli 1980 is een belangrijke dag in de loopbaan van Stamsnijder... en in de geschiedenis van de Tour van dat jaar. Dit is het tracé van de 13e etappe van pau naar luchon met vier grote kools, de Obiste -tour de Tourmalet, de Aspin en de Perizorde... De koninginrit in deze ronde, waarin Bernard Hinault niet meer aan de stad verscheen. Dat was s ochtends dat uh, we in hetzelfde hotel sliepen als waar de ploeg van Bernard Hinault was. En daar kwamen een gigantische hoop journalisten, stonden rondom ons hotel. Ik denk, nou fijn dat wij uh, zo populair zijn. Dat bleek dus uh, voor Hino te zijn natuurlijk, uiteraard. En die stapten daar die dag af... Er een gele trui drager was, want die op weigerde het geel te aanvaarden. Verliet het peloton. Paul even over dienen. En ik had een ontsteking op mijn luchtwegen, maar ja, het is je eerste tour, die ga je niet zomaar uh, verlaten. Als ik hoestte, dan kwam er alleen nog mijn groene rotzooi. En, uh, ja, ik, ik woog nog 61 kilo op een gegeven moment. Dus ja, het, het, het houdt een keer, houdt het op. Hij deed op zijn gemak een regenjasje aan om zich te beschermen tegen de bijtende kou die in de Pyreneeën aanwezig was. En die de Renners ook vandaag tijdstelde. Hij trok is morgens nog in de, in de, in de, in de natte sneeuw. Op een gegeven moment dan ben je gelost. En dan rij je eentje en dan, dan zie je alleen maar mist om je heen. En je hoort alleen nog maar geluiden. Uh, en dan ga je weer afdalen en dan wordt, uh, wordt het zicht weer beter. Ja, en dan komt de volgende call. Uh, dus ja, op een gegeven moment dan, dan, ja, dan, dan zit je zo uh, met jezelf in de knoop. Van, uh, wat moet ik nou doen? En uh, ik voel dat het niet meer gaat. En dan, ja, dan op een gegeven moment dan rij, je, rij je naar beneden. En dan, dan denk je van, nou ja, dan rijdt die bezenwagen. Daar dicht in de buurt en dan, ja, dan gooi je die fiets aan de kant. En dan, dan, dan ja, dat is wel een, een heel zwaar moment als je dan uh, je rugnummer uh, je wordt uh, afgenomen. En dan ga je in, in die bezemwagen zitten en dan zitten er, op die dag zitten er tien man in de bezemwagen. En uh, die zijn aan de ene kant uh, allemaal opgelucht, want het is voorbij. En aan de andere kant zijn ze, zijn ze allemaal ook uh, ziek van, uh, van het feit dat ze, dat ze moeten opgeven. En dan rij je dus achter de laatste renner, die dus wel doorrijdt. Dat was in, in dat geval een of andere Franse sprinter nog. En die bleef doorrijden. En verdorie, jij was ook nog op tijd binnen. En dan, uh, en dan ga je naar huis en dan ben je op weg naar huis. En dan hoor je dat uh, op een gegeven moment uh, de zon gaat schijnen. Ja, dan, dan, dan hoef ik je niet te vertellen hoe je je dan voelt. Het was nog best gezellig, heb ik ooit gelezen in de bezemwagen. Er gingen wat, wat flesjes drank gingen er in de ronde. Ja, ik bedoel, het was, was gewoon koud. En het was gewoon echt uh, weer. En dan op een gegeven moment, dan, uh, dan, dan zijn er dus... Uh, het was vroeger al, vroeger, maar toen in die tijd was een beproefd middel... dat je dan uh, een, een klein bidonnetje had met zwarte koffie... en daar zat wat, uh, wat whisky of uh, cognac doorheen... En op een gegeven moment dan is het nog wel een jolige stemming. Maar naarmate dat je dus dichter bij, uh, bij de finishplaats komt... dan staat die stemming heel erg om in, in, een, in een, een zware depressie. Want ja, daar stond een ploegleider. Ja, en, en, en in mijn geval, in ons geval, was dat, uh, wat, was dat Fred de Bruin. En die, had, die verloor die dag drie man. Dirk Herweg, Hans Langerijs en, uh, en ik, zeg te gek. Uh, die, die andere twee die waren al afgestapt in, uh, in de bevoorrading. Ik was dan natuurlijk een heel eind doorgereden. Die waren met de verzorgers teruggegaan. En die dag was uh, Raas en Priem waren ook afgestapt. Dus die hadden al uh, van tevoren gekeken van uh, hoe kunnen we het snelste naar huis. Nou, dat was vanaf Loerders vliegen naar, uh, naar, naar, uh, naar Brussel of, of, of Amsterdam. En, uh, maar in ons geval, ja, de Bruin was natuurlijk uh, wit heet. Dus dat was gelijk van uh, de, uh, mee naar, uh, naar het hotel. Inpakken de boel en uh, hup, uh, met de trein naar huis. Fiets mee en we uh, zien je wel terug uh, naar de Tour. Ja, er was geen plezierige rit naar, uh, naar dingen toe. Dus uh, ik, ik weet nu hoe groot dat Frankrijk is. En dan in een boemeltrein de hele nacht. Die dag besloot jij nooit meer af te stappen? Ja. Dat was voor mij uh, toen, ik, toen ik in die bommel zat uh, richting, uh, richting Brussel. Toen zei ik, dit is mij één keer overkomen. Ik ga nooit van mijn leven ga ik een wedstrijd weer afstappen. 80 jaar geleden was dit een grote hit, Dolce Vita van Ryan Paris. Guillaume T.J. van Garderen zou dit goed moeten kunnen, maar het is nog niet zijn toer. Nee hoor, en uh, je merkt ook wel dat het gewoon uh, minder gaat. Uh, dat hij nu ook uh, toch steeds langzamer rijdt. Ik krijg hier niet de officiële bevestiging op de computer van de tussentijd van TJ van Garderen, Maar hij was daar in elk geval langzamer dan Castro Viejo, de Spaanse kampioen. En dat betekent gewoon dat hij langzaam wegzakt in dat uh, tussenklassement. Waar Tom Dumoulin dus nog steeds gewoon goed staat. Want uh, er is nog niemand aan de finish gekomen die een snellere tijd rijdt dan uh, Tom Dumoulin. Althans, niet nadat hij is finish. We kijken nu naar de finish van Thibaut Pinot, want vorig jaar een mooie etappe is een klimmer, maar hij heeft één groot probleem. Hij is doods en doodsbang om te dalen. Schijnt in het verleden een ongeluk te hebben gehad en uh, daar heeft hij toch nog steeds wel een soort trauma aan overgelopen uh, aan uh, overgehouden. Hij komt nu door op dat tweede tussenpunt. Ja, en bij hem uh, gaat het echt niet om uh, toptijden, want uh, hij rijdt zo'n beetje rond de 35ste plek. We kijken nog steeds naar dat klassement. We zien uh, geen nieuwe namen in de top 10 verschijnen. We kijken wel weer naar de overkant. Er komt op Nieuwe een renner van FDG aan. Maar uh, het is voorlopig even genieten van het mooie uitzicht hier. Want we zitten letterlijk buiten gaats. We zitten echt buiten het uh, normale kustgebied op die uh, tussenweg tussen het vasteland en uh, Saint-Malo. Dat prachtige kleine eiland met uh, die hele mooie toren daarop. En het ziet er allemaal prachtig uit als je hier naar rechts kijkt. Maar goed, het gaat natuurlijk om de tijden. Het gaat om de renners. Het gaat onder andere om Tom Dumoulin. Voorlopig nog de beste Nederlander. Zal die waarschijnlijk ook wel blijven. Maar staat voorlopig nog op de vijfde plaats. Steven Dalenboud. Ben je weer een beetje man? Sorry? Ben je weer een beetje man? Ja, ja ik, uh... na de tijd is altijd even bijkomen, maar het ja, ging goed. Ja, ging goed hè? Ja, ik mag gewoon tevreden zijn. Uh, ik verloor nog wat tijd hier op de laatste met een uh, slippertje met uh, auto's uh, die achter achtervolgd zaten. Maar goed, uh, ja, dat scheelt je dan vijf, of, uh, vijf seconden of zo. Dat is wel jammer. Maar, ja. wat, wat gebeurde daar dan? Ik uh, moet zeggen dat ik het parcours niet had verkend. Dus ik wist niet of die auto's links of rechts eraf gingen en ik probeerde links er langs te gaan. En die sloegen dus links af. dus ik moest vol in de remmen. En uh, toen weer naar de rechterkant. Dat was niet, uh, niet zo slim voor mij, maar ik denk dat die auto's ook al eerder mogen, uh, mochten wegdraaien. Die ja, mogen wel even in hun spiegeltje kijken als ze die afleiding opgaan. Ja, ze hadden gewoon uh, met twee kilometer te gaan al weg, uh, weg moeten. Dan moeten ze gewoon even langs de kant gaan staan, zo hoort het. En uh, ja, Ik denk dat ze mij niet gezien hebben. Nou ja, hoeveel verlies je daarmee? Ja, vijf seconden, wat ik zei. Ik weet niet of dat een positie scheelt, maar uiteindelijk, uh, ja. ja... je bent tien seconden langzamer dan tuft. Ah, goed, <laughs> dan maakt het niet uit. Nou, er zat nog eentje tussen, toch, Ron. Ja, Volgens mij ook, ja, klopt, ja, ja. Ja, weet ik niet, maar goed... Uh, komen er, nog, er komen nog een paar snelle mannen, dus uh, uiteindelijk gaat het niet zoveel verschil uitmaken, maar ja... Uh, dat is toch jammer. Ja, wat is het voor, voor tijdrit? Is het echt het betere Bullswerk? Oh ja, ja, het is echt uh, super De wind staat een beetje schuin van de van de meeste van de tijdrit. En uh, ja, de, ik uh, ben de hele tijd uh, tegen de 60 aangereden. En uh, ja, dat is snel. We zijn al aardig een aardig eind op weg hè, in deze Tour de France. Kun jij al een beetje zeggen hoe jij hier doorheen komt? Ik bedoel, ja, je wil prijzen halen natuurlijk. En je ja. wil nog wel laten zien. Dat heb je ook al beloofd. Ja, tot nu toe heel goed. Uh, gisteren uh, na de rustdag had ik een hele slechte dag. En uh, ja, weet ik ook weer hoe je dat voelt. Dus, uh, maar vandaag ging het weer goed, dus... Uh, ja, ik kijk wel uit naar, uh, naar de komende weken uh, waar we nog een paar mooie sprintetappes krijgen en uh, daarna de bergen. Ik weet niet, nog niet uh, wat ik daar precies van moet verwachten, maar ja, in de Pyreneeën ging het de laatste rit wel heel goed. Je doet natuurlijk werk voor Marcel Kittel, dat hebben we gisteren ook gezien. Maar als je aan je eigen kans denkt, wat zou dan een etappe voor jou zijn? Zou het bijvoorbeeld die rit naar Lyon kunnen zijn? Ja, daar hebben we nog niet uh, over gesproken. Ik wil eigenlijk wel graag meegaan in de ontsnapping, maar misschien uh, gaan we dan voor Degenkorb. Um, ja, ik hoop dat ik dan mijn eigen kans moet gaan. Want dat is wel een rit waar ik denk dat een ontsnapping kan wegblijven. En zeker ook uh, met wat heuveltjes op het einde. En niet te, niet te zwaar is dat wel een mooie finale voor mij. Um, en anders is het uh, een bergrit. Chris Costello was dat, met Oliverts Army. Bram Tankink al over de finish, Gio. Zojuist. Hij is net over de finish gekomen. Maar geen toptijd. Natuurlijk niet voor Bram Tankink. Hij moet zich sparen voor de resterende etappes. Hij moet de kopmannen bijstaan straks. Bij Belkin, Bouke Mollema en Laurensendam Dam. komt hij binnen op een tijd van 4 minuten en 36 seconden van de winnaar. En staat daarmee voorlopig 67ste. Dat is een beetje in de middenmoot als het gaat om de Nederlanders. Koen de Kort, Tom Velers, Roy Curves, Boy van Poppel, Tom Lezer. Die hebben allemaal langzamer gereden dan Tankink. Maar. En uh, dat geldt ook voor Johnny Hogeland. Maar bijvoorbeeld Danny van Poppel, ik zeg het toch nog maar een keer. Die 19-jarige debutant, die heeft gewoon sneller gereden dan Bram Tankink hier. En sneller ook dan uh, die andere die ik zojuist noemde. En dat is toch knap van die Danny van Poppel. Net achter Nicky Terpstra geëindigd. Het scheelt maar 9 seconden tussen Nicky Terpstra, de nummer 2 van het 1K en Danny van Poppel. We kijken nu ook naar de binnenkomst van Peter Velits, de nationaal kampioen van uh, Slowakije. Hij is goed bezig. Hij voor de ploeg van Quickstep is dus een uh, helper van Mark Cavendish... als het gaat om sprintetappes. En hier komt hij dan over de tijd. En gaat hij nou net top 10 rijden? Ja, dat gaat hij als hij tenminste nog even wil doortrekken in die laatste meters. David Miller heeft daar de tiende tijd staan met 39.03. En daar komt Peter Velies over de streep in 39-01. 2 minuten en 32 seconden achter Tony Martin. Op die man, daar staat gewoon geen maat. Hij is hier van eenzame klasse, staat natuurlijk voorlopig nog bovenaan in het uh, klassement met die voorsprong van Dick een minuut op de nummer 2. Onvoorstelbaar. Gio, ik ben wel benieuwd naar Richie Poort. Hij is ook onderweg, hè? Ja, die is ook onderweg. Maar goed, dan moeten we de tijden nog van krijgen straks. Daar zullen we zo meteen eens eventjes naar gaan kijken wat voor tijden hij rijdt. Ik kijk eens even bij het eerste tussenpunt, het eerste meetpunt. En daar zie ik hem nog niet staan. Daar kijken we nog eventjes naar de snelste doorkomsten op die plek. Tony Martin, dan TJ van Garderen. Die is trouwens flink teruggezakt. Want die zagen we zojuist op het tweede meetpunt zagen we die doorkomen in een tijd, in een veertiende tijd. En daar had hij al 1 minuut en 41 seconden achterstand op Tony Martin. En ik kijk dan even verder naar beneden en ik zie dan Richie Poort daar nog niet bij staan. Dus hij ja, moet zo meteen voorbij komen. Ja, die blijven we volgen. Dankjewel Gio, tot straks. Het is, is radio um, 1. half vier, dat wou ik zeggen. Hier is Juri Stubenitski met NOS Journaal. Het noodlijdende ziekenhuis in Zoetermeer is gered door de medische staf en een zorgenorganisatie. De medici steken anderhalf miljoen euro in het ziekenhuis en krijgen daarmee 20 van de aandelen. Het is volgens het ziekenhuis uniek in Nederland dat de staf mede-eigenaar is. De vliegtuigbom die in Moerkapelle is gevonden... wordt zaterdagochtend vroeg onschadelijk gemaakt. Tussen half zes en half zeven rijden daarom geen treinen tussen Den Haag en Gouda... en ook de A12 bij Moerkapelle is dan afgesloten. De FIOS heeft voor miljoenen beslag gelegd bij een Nederlandse vastgoedondernemer... De man zou de schatkist in 2006 voor 25 miljoen euro hebben benadeeld. Hij wordt verdacht van het oplichten van de belasting, het niet verstrekken van informatie aan de fiscus en het witwassen van geld. En in Rotterdam is een man van 25 opgepakt die een agent zwaar heeft mishandeld. De agent was ambulance medewerkers te hulp geschoten die gisteravond werden belaagd. Er ontstond een gevecht waarbij de agent gewond raakte aan zijn gezicht. En dat zijn de hoofdpunten. Aan WB Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen staat tussen Hoopst en Kuik 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn al een tijdje open. En door een beschadigde bovenleiding rijden tussen Weesp en Almere centrum geen treinen. De vertraging is daar meer dan een uur. C'était fin juin, s'est embrassé, serré la main, un pour tous et tous pour un. Et puis chacun a pris son train, on avait tous aussi peur, on s'est juré la main sur le cœur, qu'on se reverrait avant dix ans. On s'est revus et maintenant, de temps en temps on s'invite, même si souvent on s'évite, on se dit bien sûr je m'en souviens, mais on se rappelle de moins en moins. On ne nous a pas rendu amers, on sait bien qu'on ne peut rien y faire. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées, surtout. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre, on perd son temps. Et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend. Il y en a qui ont fait des enfants, il y en a d'autres qui ont dit j'attends. On a tous aimé les femmes, on s'est tous trouvé du charme, on est tous devenus quelqu'un, dans son quartier ou plus loin. Bien sûr on s'est perdu de vue, mais on n'appelait pas ça perdu. On s'est traité de tous les noms, on s'est tombé dans les bras. We hebben gezegd ja, dat was niet nodig. Dat heeft ons niet gehinderd om door de continuer à s'aimer pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées, surtout pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide, qui nous Pas besoin de faire semblant, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on peut jouer sans être comédien. Wat zit er er in? Wat zit er er on Wat zit er in? Wat Tour-artiest van vandaag. Patrick Bruel, dit was Pour la Vie. Rio, <middels> TJ van Garder is binnen. Heeft hij zijn dag nog een beetje goed kunnen maken? Nee, hij heeft zijn dag zeker niet goed kunnen maken... na die enorme inzinking die hij in beide Pyreneeën-etappes had. Daarmee duikelde hij weg uit de top van het klassement. Hij had er zoveel hoop op gehad, want ga maar even na. T.J. van Garderen vorig jaar nog de witte trui in de Tour. Vijfde plek in het algemeen klassement. Dan kun je wel wat verwachten van zo iemand in deze Tour. Maar uh, het wil allemaal niet lukken voor T.J. van Garderen. En uh, in de Pyreneeën was al snel duidelijk dat hij het tempo niet kon volgen... van de echte klassementsmannen, van de echte, sprint, uh, van de echte klimmers... zodat hij... Uh... Op grote achterstand binnenkwam en nu, dus rond die vijftigste plek in het klassement staat. En het wordt er niet veel beter op. Want uh, hij kwam uh, zojuist over de streep als voorlopig 28 e op 3 minuten en 18 seconden van Tony Martin. Wat een tik, terwijl hij op de eerste meting nog uh, een achterstand had van 18 seconden op Martin. Maar hij is zich dus volkomen opgeblazen. Dit geeft aan dat TJ Vergaderen niet goed in elkaar zit in deze Tour de France. Braden Hesjedal is ook uh, onderweg. Uh, verder uh, hebben we nog meer mensen gezien. Die die net vertrokken zijn, onder andere Richie Pot, over inzinkingen gesproken. Die reed een geweldige eerste Pyreneeënrit naar Axtroi Domaine. Maar daarna ging het volkomen mis en uh, zakte die ver weg in het klassement. En hij is nu ook begonnen aan zijn uh, tijdrit. En ik ben benieuwd wat voor tussentijden hij zo meteen laat noteren. Bram Tankink is de volgende Nederlander die binnen is gekomen. Ik zei het al, hij zit wat Nederlanders betreft een klein beetje in de middenboot. Steven Dalenboud, praat met hem. Hoe ging het? Ja... Ja, ik ja, voel me nu op zich veel niet tegen. Maar, uh, Wat voor <laughs> verwachtingen had jij van deze tijdrit? Geen. Dus, uh, Dan moet je altijd tevreden zijn als je geen verwachtingen hebt. Nee, ja, weet je, gisteren voelde ik me heel slecht in het begin en later wel goed eigenlijk. En ik was, eh... Uh, ik was wel meteen heel hard vertrokken om uh, te proberen in zo goed mogelijk ritme te komen. Anders ben je de rest van de tijd eraan te vechten. En op zich kwam ik uh, wel in een heel goed ritme. En dan zag ik met instuspunt dat dus, ik een minuut achter lag. En, uh, iets meer dan een minuut in. Ik denk, ja, dan, uh, het is dus in ieder geval geen problemen vandaag. Zo, ja. zo weinig mogelijk energie verspelen en toch niet te veel tijd verliezen... en dus in de gevarenzone komen. Ja, precies. Maar ja, nou, goed kijk, ik heb nooit met die tijdslimiet in mijn hoofd te zitten. Hoor. Maar je weet ook dat je niet, uh, niet rustig aan moet fietsen... Je, als je Tony Martin over zo'n parcours stuurt. Dus uh, ja, ja, het is toch wel 33 kilo weer te duwen. En, uh, volgens mij ging het best, best, best, best wel goed. Ik voelde, best, voelde wel dat ik like power had op zich. Dus, uh, ja. maar het is dus in principe wel sparen voor de komende dagen, de komende week, anderhalf week. Ja, ik, nu krijgen we nog twee vlakke ritten. En vanaf dan wordt het echt lastig. Dus uh, het, gaat, het gaat nog een heel zware toer worden. En, uh, uh, volgens mij hebben we morgen spelers weer heel veel wind. Ja goed, uh, we hebben nu toch uh, een, met de ploeg een heel mooi doel. En dat, uh, daar, daar, ja, daar kijken we z'n allen maar uit eigenlijk. Ja, en dan is het een tijd dat ze daar eens gewoon bijzaak. En, uh, ja, maar je moet toch wel, wel aan de finish komen. Ja. Ja, en je kan misschien nog wat informatie doorspelen aan jouw kopman, aan uh, Molma en Ten Dam over deze tijdrit. Wat, wat, wat vertel jij ze zo meteen? Um, nou, <tie> ze hebben natuurlijk nu een uh, Lars over parcours geweest. En, uh, ja, het is gewoon een hele snel, echt een hele snelle tijd. In het begin is het even heel lastig om te echt, jezus, als dit 30 kilometer zo gaat, dan uh, <gacht> is het niet te doen, man. Maar uh, daarna wordt het wat vlakker en uh, wind vol in de rug. En uh, het is wel handig misschien om een groot voortandwiel te monteren, want uh, ik zat regelmatig op 54-11 te tollen. Ja, dat zei Lars ook inderdaad, en hij zei geen hoge velgen in het voorwiel, want dat is lastig met stuuren, met de wind. Ja, daar heb ik dat is ja, uh, dus, dus 50, ik weet niet wat hij wat, wat wiel hij erin was, maar dit, dit ging prima. Maar hij had nog een grote voorwiel, had, uh, dus uh, <coughs> ja. Ja, uh, ja, ja, het is inderdaad heel veel wind. Van, van, schoon voor, eigenlijk schoon van achter en als je soms achter de campus wegkomt, dan krijg je even een, even een duw. Maar zo dus, heb ik het niet direct ervaren dat het heel erg gevaarlijk is met de wind. Wat verwacht jij van uh, Bouken Mollema? Wat, wat kan vandaag? Uh, ik denk dat is uh, Boken heeft laten zien in, in Zwitserland dat hij een hele goede tijd had kan rijden. Uh, maar er was wel berg op. En uh, Boken is van de klas mensrenners zeg maar, Zeker niet de slechtste tijdrijder. En dan, ja, op een goede dag kan hij voor verder. En uh, dat kan ik van verder wel hebben. Ja. En uh, ik verwacht ja dat zal lastig worden. Die zijn natuurlijk vlak achter hem, kruisingen. Maar het gaat op zich denk ik wel een hele mooie strijd worden. en uh, het, kan, uh, het kan twee kanten op. Of we staan uh, morgen misschien uh, uh, tweede met boken. Of we staan in één keer achtste met boken. of zevende. Uh, en op zich is dat niet... Uh, nu, deze tijdrit gaat het niet bepalend worden voor het eindresultaat in Parijs. Maar daar zit het, het tekort voor? Daar is, daar is het tekort voor en uh, daarvoor is de Tour in de laatste week te zwaar. Dus, uh, maar het is natuurlijk wel, een, uh, wel, wel, ja, wel het schade beperken of misschien wel iets afstand nemen. Ja. En dan hebben die kopmannen, wegkapitein Tankink, de heer Tankink hard nodig. Je zei dat je je gisteren wat minder voelde. Dat kwam al door de rustdag of uh, is er iets anders gaande? Nee, dat kwam echt door die foutpartij van twee dagen terug... Die, uh, ik had heel veel last van mijn linkerbeen eigenlijk in het begin uh, gewoon stijf. Ja, als je valt, je maakt altijd een rare beweging met je lichaam en ik was met mijn hoofd op de grond gevallen. Dus... Dat leek in eerste instantie mee te vallen, maar dan heb je dus toch nog wel last van wat doorappt. Uh, ja, ja, goed, kijk, uh, weet je, je gaat eerst vallen heel hard. Dan kom je op de fine en zet je, oh, ik zit, uh, ik, uh, ik zit nog in de tour dan vond vallen meer, dan kijk je een keer links, rechts. En eerst instantie je wel een beetje schrik voor het sleutelbeen. En dan heb je die rustdag. En dan, dan begint alles stijf te worden. En dan, uh, ja, dan blijkt het toch wel dat je een klap hebt gemaakt. Maar... Op zich uh, het, uh, ja, dat het in het tweede deel eigenlijk gisteren veel beter ging. En vandaag op de tijd precies had ik er eigenlijk geen last meer van van echt stijf spieren. Dat geeft wel, uh, geeft wel een goed gevoel. Zomer Niet zeggen, maar het is echt hartstikke Nederlands. Zazie en Tour de France. De Geo 33 kilometer duwen, zo noemt Brank het. Denk je dat dat ook zo is voor Richie Poort bijvoorbeeld? Ja, dat is ook wel voor Richie Poort zo, die geen slechte tijd rijdt, hoor, na 9,5 kilometer. Maar ja, dan ben je er nog lang niet. Vraag dat maar aan TJ van Garderen, die daar nog de tweede tijd had en uiteindelijk als 28e voorlopig over de streep kwam. Poort rijdt daar de zevende tijd. 25 seconden langzamer dan Tony Martin. Richie Poort, ik zei het net al. een Geweldige eerste Pyreneeëndag. Stond tweede in het algemeen klassement. Na die aankomst bergop. En uh, zakte de dag daarna ongelooflijk diep door het ijs. En uh, ja, vindt zich nu terug op een uh, veel en veel lagere plek in het algemeen klassement. En dat is toch niet des Richie Poort's. Want als ik kijk naar zijn erelijst. En zeker zie wat hij dit jaar allemaal uh, gedaan heeft. Ja, Parijs-Nice. Daar was hij oppermachtig. Gehouden. En nu staat hij gewoon 34 e in het algemeen klassement op 20 minuten en 10 seconden op de gele trui dragen op Christopher Froome. Hij doet het dus niet best. Voorlopig rijdt hij in elk geval wel een aardige tijdrit. We weten ook dat Robert Geesink inmiddels van start is gegaan. Die rijdt rond Wout Poels. Die zal over een paar minuutjes van start gaan. Dan hebben we daarna nog maar twee Nederlanders die van het startpodium af moeten rijden in Averanche. En Dat zijn natuurlijk de mannen die, die hoogstaan in het klassement. Vierde en derde in het klassement. Laurens Tendam Dam en Bouke Mollema. We kijken nog even naar de aankomsten hier. We kijken nog even naar de tijden hier, naar de beste tien. Dan zien we dat er weinig veranderd is. Het enige wat we zien is dat Lieve Westra inmiddels is afgezakt naar de veertiende plaats. En dat Tom Dumoulin nog steeds op de vijfde plek prijkt. Het top 100 moment. NOS.nl slash Tour. U weet het inmiddels, staan de honderd mooiste fragmenten uit de, de 99 voorgaande edities van de Tour. En u kunt zelf ook stemmen op uw favoriet, dat heeft Koos Moerenhout ook gedaan. Hij koos een fragment uit 1980, toen rally ijzersterk was met aan het roer ploegleider Post. Favoriete ploeg hoor, die van Post. Volgens iedereen moet ze het kunnen winnen, maar in de praktijk moet dat dan toch altijd maar weer waar worden gemaakt. Daar gaat de rally. Kneet op kop, maakt de tempo. Daarachter Van der Velde, dan Oosterbos. Aan de raad in het midden, zo draaien ze dan die bocht door. Kom eens aan, Jan Raas op de kop. Job Soetenwelk daarachter. Dan deze man natuurlijk met de bril op de als derde. En Johan van der Velde zit daar nog. En Oosterbos moet het toegeven. Dus. Dus kijk Raas daar eens doortrekken, zegt hoe, hoe, komen die af. Kneet rechts. In dat wiel, helemaal zoetemelk meegenomen. Raas heeft er alles gegeven op die laatste meters. Kneteman, zoetemelk, Raas. Prima, die finish. Peter Post wintertijdrit de 53, 45, 08. Koos Moerenhout, goedemiddag. Goedemiddag. Dit is het moment dat jij gekozen hebt. Um, ja, krijg je de beelden weer terug als je dit hoort? Ja, zeker. zeker. Kijk, uh, het was voor mij een, een tijd waarin ik uh, geïnspireerd werd om zelf ook te gaan fietsen. En uh, ja, ploegentijdrijden is een van de allermooiste onderdelen van de wielersport. Dus wat dat betreft uh, was deze keuze voor mij niet heel erg moeilijk. Hoewel het aan de andere kant ook heel verschrikkelijk moeilijk is... om uit al die mooie fragmenten er juist eentje te pikken. Ja. Waarom vind jij ploegtijdrijden zo mooi? Uh, omdat het heel erg lastig is. Nou, ik, ik, ik, ik hou zelf ook wel gewoon van nature pure tijdrijden. Uh, nou, dan ook nog eens met ploeg. Waar het, uh, ja, kijk, je rijdt vaak in, in een tour... Voor een kopman. Je hebt één of twee kopman en de rest rijdt daar rondomheen. Ja. En in dit verhaal is het echt een teamprestatie, moet je het echt samen opknappen. Uh, verlies je of win je samen. En het komt allemaal heel erg nauw. Uh, de technieken rondom de ploegentijd erheen, de voorbereiding, de mentale status, uh, Ja, de, dat is. Uh, dat vind ik heel erg fascinerend. En dat is ook iets uh, ja, waarin ik uh, in mijn huidige functie ook met de dames ook weer uh, mee bezig ben. Ja. Hoe, hoe ben je daar specifiek mee bezig? Nou ja, goed, sinds vorig jaar is het wereldkampioenschap ploegentijdrijden tijdrijden staat uh, weer op het programma ja. uh, voor merketeams. Uh, nou ja, de, de ploeg uh, Rabobanket Giant van Marianne Vos die, uh, die doet daar ook al mee. Uh, dit jaar is dat in Florence. Uh, ja, daar zijn we nu echt aan aan het werken, puur op de basis door het zoveel mogelijk te doen... Uh, ...middels een aantal trainingen materiaal uit te testen. Uh, en vooral het, uh, het samenrijden in groep, uh, uh, waar de een uh, juist weer wat meer moet doen... ...en de ander juist weer wat minder om het, uh, om het als ploeg echt uh, op het beste niveau te maken. Nou, dus voor Koos Moerenuit ging de vlag uit toen je hoorde dat het uh, onderdeel zou worden van het WK. Ja, absoluut. Zonder meer. Nou, als we nu terug weer eventjes gaan in de tijd en naar 1980. Jij zei zelf ook een inspiratie. Kun je, kun je uitleggen uh, hoe dat dan vroeger werkt? Hoe oud was jij toen? Ja, ik uh, was zeven jaar toen. Kijk. En, uh, kijk, bij ons thuis stond de televisie altijd aan. Uh, de radio stond altijd aan uh, met de Tour. Uh, dus ja, wij waren volledig op de ogen. Mijn vader, die fietsen zelf niet... Uh, niet uh, op, op, op, op hoog wedstrijdniveau op dat moment... maar uh, was wel ook altijd met fietsen bezig. Uh, uh, mijn moeder uh, ook nog eens. Dus ja, wij, uh, onze familie bestond uh, wel uh, heel veel uit fietsen. Ja. En uh, zeker tijdens die toer uh, ja, zaten we daar volop uh, in. En ja, het was 1980 de toer uh, natuurlijk dat Joe print. Uh, de, de, ja, de, de succesjaren van het Nederlandse wielrijn natuurlijk... met de trl Rallyploeg, met de razek en etenman, uh, en Hennie maar ja, dat, uh, je, kunt, je kunt er minder geïnspireerd raken, wat ik <laughs> zo zeg. En toen dacht Koos Moeren, nou, dat wil ik ook. Ja, dat, uh, ik, nee, ik dacht toen uh, heel gemakkelijk, dat doe ik even, maar dat bleek achteraf toch best wel moeilijk te zijn. Best pittig, hè? <laughs> ja, zeker, zeker. <laughs> Goed, jij gaat uh, nou ja, onderweg ook naar dat WK natuurlijk met jouw ploeg. Is, is dat een, um, een, uh, het doel nu, gewoon daar wereldkampioen worden? Ja, kijk, uh, ook dat vindt er even heel makkelijk. Uh, er zijn een aantal uh, grote kanshebbers daarvoor. Uh, en ik denk dat wij daar zeker bij, uh, bij horen. Maar bijvoorbeeld vorig jaar werden we vierde. Hè? Dus uh, dan heb je net niks. En dat is uh, dat gaan we zeker uh, als doel hebben om dat te verbeteren. En het is een uh, het loopt wel eens een rode draad door ons seizoen heen. Uh, we komen net terug uit de Ronde van Italië voor vrouwen. En uh, ja, nu staat er weer een, een ronde in Duitsland op het programma. Nog een aantal uh, Franse koersen. En dan het, ja, het hoofddoel. hoofddoel moet straks dan weer gebeuren inderdaad in vooral. Succes daar. Dankjewel Koos Moerenhout. Graag gedaan. Ja Gio Lippens, ik zie daar uh, Sylvain Chavanel. Die gaat hard volgens mij. C5 Chavanel, ja die gaat hard en die gaat behoorlijk hard. Zo hard zelfs dat hij op 7 seconden slechts van Tony Martin doorkomt op dat eerste meetpunt. 9,5 kilometer bij Ducey. Dus de Frans kampioen is uh, lekker bezig in zijn tijdrit. Maar we moeten nog zien hoe hij dat verder volhoudt. Want we zagen dat ook aan T.J. van Garderen... die uiteindelijk op een teleurstellende plek hier binnen kwam. T.J. van Garderen dus het grote talent uh, uit Amerika. Maar deze Tour even niet. Vorig jaar was het een stuk beter. En ik denk dat ook rijder Hesjedaal bij zichzelf denkt... waar ben ik aan begonnen? Want die kwam hier zojuist binnen met de 99ste tijd zeg. 41, 31, 22. Heel, heel... Heel ver achter de snelste tijd van dit moment van Tony Martin. Hesjedal heeft natuurlijk een excuus. Hij heeft een breukje in de rib opgelopen. Hij zei in de kranten deze week dat het voelt alsof er een mes in zijn borstreek wordt gestoken. Maar daar moet hij het maar mee doen. Hij had ook nog een keer de pech dat hij in de tweede Pyreneeën etappe een van de meesterknechten van Christopher Froome van de weg reed... nog voor de beklimming van de Col de Portet d'Aspe. Hij rijdt Pieter Cannell aan, terwijl hij een gaatje dacht te vinden. En hij verontschuldigde zich wel meteen later bij Pieter Cannell die Engelsman uit die ploeg van Christopher Froome. Hij zei, ik heb je echt niet gezien. Ik dacht echt dat er een fatsoenlijk gaatje was. Ik heb ook de tussentijd van Robert Geesink op het eerste meetpunt doorgekregen. Geesink, dus, 32e in het algemeen klassement. En hij komt daardoor op 48 seconden van Tony Martin... En staat daarmee voorlopig op de 29ste plaats in het klassement. Hij hoeft niet echt voluit te gaan in deze tijdrit. Maar ja, zeg dat maar eens tegen een renner. Altijd erg lastig natuurlijk om goed te doseren. Maar Geesink weet dat hij inderdaad geen klassementsplek hoeft te verbeteren. Want daarvoor is hij niet naar deze Tour gekomen. Dat geldt natuurlijk anders straks voor Laurens den Dam en Bouke Mollema. Ze kunnen misschien nog wel wat leren. Nou, ze hebben wat geleerd in ieder geval van de mannen die eerder over het parcours zijn gegaan. Van hun ploeg, de Belkin ploeg. Dat ze er ook voldoende van hebben opgestoken zodat ze weten waar de wind staat, waar de bochten liggen en hoe ze het hardst aan de finish kunnen komen. Hier zijn alle zenders heel verzoend. Goedemiddag! Oh la la, le plus beau reste à venir à Radio Tour de France. De zomer in huis met uh, Jimmy Cliff en Reggae Night. Wout Poels onderweg, Geesink bij het tweede meetpunt, Gio. Geesink daar doorgekomen op de 26e plek. Hij heeft zich dus uh, iets verbeterd daar op 2-0-6 van Tony Martin. Nou, Geesink rijdt gewoon een keurig regelmatige tijdrit... waarbij hij dus niet tot het uiterste hoeft te gaan. We hebben ook de finish gehad van Damiano Kunigo ooit een hele prima renner. Een man die een grote ronde kon winnen. Hij komt hier binnen als 48ste voorlopig op 3 minuten en 50 seconden van Maarten. Telt dus niet meer mee in het klassement. Richie Porter is wel bezig met een goede tijdrit. We hadden het zojuist al gezegd. Daar reed hij een goede tijd op dat eerste meetpunt. Het gaat ook op het tweede meetpunt. Uitstekend naar 22 kilometer bij Kurt Daar komt hij namelijk door als vierde op 54 seconden van Tony Martin, Dus nog binnen de minuut. En ik kijk nog eventjes naar de klassementen Ruben Plaza, de Spanjaard, heeft zich in de top 10 genesteld. Hij staat precies tiende. Is de enige vreemde eend in de bijt die er nu bij is gekomen. En dat betekent dat Liebe westra weer een plekje zakt. Staat nu vijftiende. Tony Martin heeft dus de beste tijd. 36 minuten en 29 seconden. Straks Laurens Tendam Om kwart voor vijf gaat hij van start. En drie minuten later Bauke Mollema. We volgen het allemaal in het volgende uur van de Radio Tour de France. Ik ga plaatsmaken voor Bart Voskamp en Jurgen van den Berg. Dag tot morgen. A bientôt, avec Radio Tour de France. Vrijdagavond van 7 tot 8, Mandjaren.